Mark Visser met het NOS-journaal. De vakbonden willen dat kameleert in een bedrijf en in cao-afspraken. FNV, CNV, de Unie, Klix en VHP dreigen de komende cao-onderhandelingen op scherp te zetten. De bonden vinden de beloning van Blok ongepast. Binnen een jaar is een beloning met 50% gestegen naar 2 miljoen euro, terwijl er flink wordt bezuinigd op personeel. Saoedische gevechtsvliegtuigen hebben opnieuw aanval uitgevoerd op de jemenitische hoofdstad Sanaa. Raketten raakten vooral munitiedepots. Over slachtoffers is niets bekend. Met de vernietiging van de depots willen de Saoediërs voorkomen dat er opgeslagen wapens in handen komen van de Houthis. Die strijden voor meer autonomie en zijn bezig met een opmars in Jemen. Nederlandse exporteurs blijven positief over de toekomst. Ze verwachten dit jaar een groei van de uitvoer met 9%. En dat komt dan vooral door de lage olieprijs en de lage koers van de euro. Blijkt het onderzoek van een kredietverzekeraar en exportvereniging Venedex. Afgelopen jaar groeide de export al met 8,5%. In de Franse Alpen wordt een weg aangelegd naar de ramplek van het vliegtuig van German Wings... dat vorige week daar neerstortte. De weg van twee kilometer door het afgelegen gebied moet de berging van de slachtoffers en van het toestel makkelijker maken. Nu worden de bergers nog met helikopters ingevlogen... of ze moeten zelf naar de rampplek klimmen op 1700 meter hoogte. Griekenland wil 14 regionale vliegvelden en de haven van Piraeus voor kopen, en belastingontduiking harder aanpakken. De regering hoopt zo de andere eurolanden te overtuigen van zijn goede bedoelingen en een nieuwe lening binnen te halen. De Griekse staatskas is leeg en het land hoopt in Brussel nieuwe leningen te kunnen krijgen. Europa wil de Grieken alleen nog maar steunen als ze hun economie grondig hervormen. Het weer bewolkt een periode met regen, minima vannacht rond 7 graden en op de Wadden morgenochtend westen storm, windkracht 9, elders kans op windstoten tot 110 km per uur, verder de hele dag wisselvallig bij 9 tot 11 graden. Dit was het NOS. Antwoord heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. Met nu het laatste uur.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 mijn hele leven bestaat eigenlijk uit, uit uitdagingen. Als, als, ik ben een persoon, en dat heeft met mijn, met mijn karakter te maken... ...als de uitdaging groot genoeg is, dan wil ik hem aangaan. Ja, dus dat dus, is met jou uh, verbonden. Ja, ja. Ja. <laughs> dus ik kwam met mensen in aanraking... Ja. ...en toen vertelde ik mijn getuigenis... ...en ik vertelde ook dat ik uh, op was geleid voor scheepverktuigkundigen. En toen kwam ik mensen tegen en die voeren op een schip...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 Zie je leiding heel dichtbij, u wilde sterven voor ons, ons leven geven.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 That's a word that will bless your heart.